Dit is Golse Kringen, het programma waar je de radio voor aanzet. Goolse kringen staat onder de redactie van Leo Joosten, Ben Lonen, Els van Kemenade, Lucie Rootbal, Bernard Robben en Gerard de Groot. En de techniek is vanavond weer in de vertrouwde handen van Stefan Eikenaar. En vanavond wordt Kringen gepresenteerd door Gerard de Groot en Bernard Robben. En we hebben drie gasten, drie interessante gasten. Ik zeg eventjes zo, een beetje gekscherend, de hele Goordense politiek is aanwezig. De burgemeester, mevrouw Machteld rijsdorp over Goorlen en de stilte aan het fusiefront. Ik verslik me er bijna in. Een gigantisch artikel in de krant. En uh, Jeroen Hendrik van het CDA. En Erik Schelkers van de lijstleer Goorlen, raadsleden over de financiële relatie van de gemeente met Leibron en Jan van Bezouw. Er stond ook weer een stukje in de kant. De coalitie stegelt over Van Bezouw. En de enige tijd terug gemeente Jan van Bezouw eens overleden. We hebben trouwens vorige week hier gehad uh, de nieuwe directeur van Jan van Bezouw... die ook een aardige duitend zakje heeft gedaan. Geen letterlijke, maar... Uh... <laughs> maar zoals altijd beginnen we eerst met uh, het rondje wat was er in het nieuws. En we zeggen altijd ladies first. Burgemeester, had u nog uh, een aardig nieuwtje te melden... Nou, ik vond wel aardig wat er zaterdag in de krant stond uh, waarbij uh, gedeputeerde Pauli uh, volgens de titel de druk opvoert bij Tilburg als het gaat over de plannen uh, tot uh, uh, het maken van een uh, megastoor in, uh, in Stappengoor. En uh, waarbij uh, gedeputeerde Pauli zegt uh, van ja, hij roept eigenlijk de politiek op, de Tilburgse politiek, om uh, maatschappelijk uh, verantwoord te besturen. En geeft aan dat uh, hij dus ook uh, hoopt dat daarbij uh, uh, heel uh, wijs en uh, verstandig gehandeld zal worden. Hij zegt. Uh, bikkelhard kunnen wij niks afdwingen. De Raad van Tilburg is primair aan zetten, dat is ook zo, die gaat 2 december daarover praten. Maar de oproep van gedeputeerde Pauli is aan Tilburg om wel voorbij de eigen stadsgrenzen te kijken. Want er liggen ook honderden bezwaren uh, die al geuit zijn over deze uh, XL-super, zoals ja. ze het ook wel uh, ja, noemen. Die mega-super. Ja. En uh, ja, die uh, worden gedeeld door uh, ook de ondernemers hier in uh, Goorlen, die daar uh, nad nadrukkelijk uh, ...nadeel van uh, kunnen ondervinden... ...en overigens ook van vele anderen... ...en ook wij hebben in onze zienswijze... ...als gemeente, op al die bezwaren geweest... ...dus uh, dat vond ik uh, wel... Een, ...een stukje wat dan... ...niet direct op Goorden betrekking heeft... ...maar wel voor Goorden... ...een heel belangrijk uh, stuk is. Ja, ja. Oké, okay. nou, belangrijk nieuws. Wie van de heren mag ik het woord geven? Nou, ik moet zeggen... Uh, ...mij was hetzelfde nieuws opgevallen... ...als de burgemeester... Dus de, de burgemeester is me wat dat betreft uh, voorgewezen het, het gras voor de voeten weggemaaid. Ja. Want nou, ik vond hij het ik, misschien aan hoe belangrijk <laughs> wij het allemaal vinden. Nou, ik vond het ook een heel belangrijk uh, stuk van, uh, van, om die druk op Tilburg uh, op te voeren. Mm -hmm. En dat Tilburg ja, ook moet kijken naar uh, de, de gemeente rondom Tilburg. Ja. Wat de gevolgen daarvoor zijn. Ja. Dat doen ze uh, veel te weinig Kijkt de gemeente alleen, kijkt de grote gemeente alleen? Nou, er, is, er is natuurlijk veel geld mee gemoeid uh, ja. in Tilburg. Ja, ja, ja, dus, ja. dus daar kijken ze naar. Maar de ja. gevolgen ook bijvoorbeeld voor de winkeliers, maar ook ja. bijvoorbeeld voor de Tilburgse weg, ja. De doorstroming, wat ja. dat voor gevolgen kan hebben. Ja. Ja. Wat kan het effect zijn dat uh, Fontus en uh, de spoorzone nu opeens er heel anders ja, uit wil, gaan zien? Ja, ik wilde net, uh, ik wil net oh. nog aanvullen inderdaad. Ja, dat oh. problemen die nou in de spoorzone uh, zich uh, gaan voordoen omdat het fonds dus niet die kant op wil verhuizen. Die vergroten natuurlijk de problemen aan alle kanten. Hè? En zo dreigt er voor Tilburg natuurlijk een, een gigantisch financieel debakel te ontstaan. Als het, uh, als het een of het ander of allebei niet, uh, niet doorgaat. Absoluut. Ik ben benieuwd hoe We is Als het wel het erger, dat ze alle twee wel doorgaan qua financieel debakel. Maar goed, van de andere kant zitten wij hier voor de Gorlische gemeenschap. En, uh, ik was ook blij om te lezen dat, uh, dat Bert Pauli inderdaad uh, toch een kritische noot gekraakt heeft over, over de hmm. plannen in, uh, op, stap, op Stappegoor. Ja. Want je moet ook eens kijken, best nog voor plan zijn daar bij de, de oude fabriek van de AB. Hè. Er wil ze ook een gigantisch winkelcentrum onderbrengen. Zo. Er is al veel. Ik ja, de denk de 20 jaar volgens mij. Maar, uh, ja. ja, maar de, de plannen worden ook <tus> steeds serieuzer, heb ik het idee. Nou, de groep stort er steeds meer in, dus. Dat was Janus. Ja. Uh, had jij nog nieuws, Joen? Ja, behalve dan deze ik, korte ik, aanvulling? Ja, ja, ik heb nog wel iets nieuws en dat is niet zozeer in het nieuws geweest, maar ik ben er beroepsmaat mee geconfronteerd en het heeft uh, indirect uh, wel degelijk te maken met, uh, met zaken die in Goorlen spelen. In Goorlen zijn we, worden we nu natuurlijk, net als in alle andere Nederlandse gemeenten, geconfronteerd met de transities van ja. jeugdzorg, onderdelen van de AWBZ die naar de WMO gaan, uh, een stukje participatiewetgeving... Um, dat wordt ons verkocht vanuit de landelijke overheid als zijnde dat we het dicht bij de burger beter kunnen regelen. En dat is overigens ook zo, daar ben ik ook van overtuigd. Maar de achterliggende gedachte is natuurlijk ook dat de landelijke overheid daar denkt een financieel, een kostenbesparing mee te realiseren. We krijgen er dus ook minder geld bij. Nou, nu is het zo dat de Algemene Rekenkamer, die heeft afgelopen week een rapport gepubliceerd over, de functione over het functioneren van de gefuseerde Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit... En um, dat was een fusie tussen drie landelijke diensten... ...algemene inspectiedienst, plantkundige Dienst en de voedsel- en waarautoriteit. En die had voornamelijk als doel om 50 miljoen euro te besparen op het functioneren van die diensten. Um, en de Rekenkamer heeft nu geconcludeerd dat het kabinet in 2007... ...toen ze dat bedacht daar erg lichtzinnig over gedacht heeft... ...geen goede risicoanalyse heeft gemaakt... ...voorzienbare risico's niet goed heeft ingeschat... ...waardoor dus van die 50 miljoen euro besparing nauwelijks iets gerealiseerd is... Sterker nog, er zijn alleen meer problemen ontstaan in die diensten. Dat hebben we natuurlijk allemaal mogen meemaken en in het nieuws mogen zien. Bijvoorbeeld met die salmonella in zalm en dergelijke. Daarmee wil ik nog maar eens een keer aanstippen dat, ja, dat die transities waar we hiermee bezig zijn... en waar overigens iedereen in het gemeentehuis en in de politiek zich met volle 100% voor inzet... echt enorm veel risico's met zich meebrengen. Maar dat het nog maar de vraag is of op het eind van het liedje, als heel veel mensen heel veel inspanningen hebben verricht... Um, um, um, of, of die kostenbesparing inderdaad gerealiseerd is... en of we in staat zijn gebleken met z'n allen... om die kwetsbare burgers, waar het uiteindelijk om gaat... toch voldoende te kunnen blijven ondersteunen. Ja. Ik hoop het wel. Ik heb er alle vertrouwen in dat, het, dat, dat hier in deze gemeente... iedereen daar uh, zich 100% voor inzet. Ja. Maar uh, er is toch maar weer gebleken dat eerdere... van dit soort acties zeg maar, vanuit de landelijke overheid... toch niet het gewenste effect hebben bereikt. En dat is, uh, dat is zorgelijk. We hebben hier op bezoek gehad ook wethouder Jan van Groenendaal die het toch ook aangaf dat ze toch ook wel uh, meende klaar te zijn om, om die zaak zeg maar, op te pakken. Dus het is niet ja. zo dat ze er bang voor zijn. Ze, nee, Jan maar, zei van ah, dat gaat ah, heus wel lukken. En, uh, ja, ze ze, ze we hebben daar als politiek ook alle vertrouwen in. Maar, dat, u, maar jullie zeggen dus van uh, we hebben een hoop werk in onze schoot geworpen gekregen, maar uh, geen geld erbij. En uh, de overheid ja, rekent zich minder. in feite rijk, de landelijke overheid. Ja, een van de belangrijke argumenten voor de landelijke overheid om taken af te stoten, is natuurlijk uiteindelijk om een taakstellende ja. korting... Eh, kostenbesparing eh, te realiseren. Ja. En, en, en dat hebben ze al vaker gedaan. En dat benadrukte ik zojuist ook... Hè, dat de Algemene Rekenkamer nu heeft achteraf, se, eh, zeven jaar later... moet concluderen dat het in andere gevallen niet is gelukt. Ja. En dat zou hier ook zomaar eens het geval kunnen zijn. Dus dat betekent dat straks heel veel mensen heel veel inspanning hebben verricht... Ja. om alles eh, beter te doen of in stand te houden zoals het was... voor kwetsbare burgers... Uh, maar dat we op het eind van het liedje dan uh, misschien wel tot conclusie komen... ...qua geld in ieder geval niks heeft opgeleverd. Uh, niet helemaal vergelijkbaar, maar twee weken geleden stond er een groot interview met Hugo Baks... Uh, ...de directeur van de GGD in, uh, ja. in het Brabants Dagblad. Ja. En dat gaf eigenlijk hetzelfde soort signalen van... ...we zijn uh, een nieuwe koers aan het inslaan, we zijn aan het reorganiseren... ...en er vallen een aantal dingen tussen wal en schip... ...of worden potentieel overgedragen aan de, aan de aangesloten gemeentes in een periode van natuurlijk toch grote onzekerheid van welke taken komen nu precies bij de gemeentes te liggen wie gaat dat uitvoeren, hoe wordt dat georganiseerd wat voor financieel kader is er beschikbaar om dat te doen nou ...geen wonder dat sommige partijen moeite hebben om leden te vinden... ...voor de nieuwe lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Nou, <laughs> of dat komt wat op, ja? één op één uh, zo ja. uh, werkt, dat ja, weet dan ik dan niet. Ik onderschrijf wel heel nadrukkelijk wat uh, Jeroen uh, Hendricks net aangeeft... ...dat er in het gemeentehuis, zowel op bestuurlijk als op ambtelijk niveau... ...heel hard gewerkt wordt en in de regio Hart van Brabant... ...ook aan bijvoorbeeld die drie transities. Ja. Dat we daar ook als uh, regio, omdat we het op dat niveau willen het grootste deel willen organiseren met lokale accenten... Uh, kunnen zeggen dat we daar ook beslist niet bij achterlopen in het land. Uh, maar uh, dit is een voorbeeld uh, waarbij hij aangeeft... dat uh, groot niet altijd uh, uh, sowieso beter is. Uh, en als je het vertaalt naar regio, uh, is dat ook niet altijd beter. En dat ook niet is dat, dat je overal van alle zaken die je uh, samen doet... of die je in een fusie doet altijd alleen naar de financiën moet kijken, alsof dat het enige voordeel is. Want dat zou hierbij inderdaad wel eens niet kwaliteit zou wel een aspect zijn, kwaliteitsverbetering. Maar of het financieel dat oplevert, wat, uh, wat het volgens het Rijk zou moeten opleveren... Ja, daar kun je hier en daar een vraagteken bij zetten. Dus Jan van Roenendaal heeft gelijk als hij zegt... wij zijn er al een heel stuk op weg om dat straks te kunnen oppakken... Maar het uh, risico wat uh, Jeroen Hendricks aangeeft, dat vind ik uh, uh, niet te verwaarlozen. Maar wat jij zei, Jeroen, hè, zo van uh, die 50 miljoen, die is gewoon niet gerealiseerd. Betekent dit dan dat uh, overheden, of in ieder geval instellingen, vaak onvoldoende rekenwerk verrichten... en eigenlijk onbeslagen of onvoldoende beslagen ten ijs komen? Dus gewoon niet weten wat ze we het over hebben. Want ik vind als, als je zegt van we besparen 50 miljoen... En als er jaren blijkt er bijna niets van te kloppen... dan schiet je toch een bok van hier tot ja. ginder. Ja, ik, ik, ik zou dan het hele rapport met u moeten doornemen. Ik denk dat vandaag hier vanavond niet voor zitten. Het gaat dan over het rapport... over de gefuseerde voedsel- en waarautoriteit. Ja. Um, maar al, dat, dat is enorm hard richting het kabinet. De wijze waarop in 2007... Ja. ...de informatie naar de minister is geweest... ...op basis van de minister dus uiteindelijk... ...dat besluit heeft genomen. Ja. En um, dat gaat echt over voorzienbare risico's... ...waarvoor algemene kenngetallen beschikbaar zijn... ...die gewoon zijn genegeerd. En soms is gewoon de wens... Uh, ...hoe zeg je dat? De wens is groter... ...dan, uh, dan de zijn erachter. En dan worden er toch wat lichtzinnige besluiten uh, genomen. Ja. En zeker als het gaat over de veiligheid... Hè, ...de voedselveiligheid... Hè, ...gaat uiteindelijk ook over de veiligheid en de gezondheid van mensen... Ja. ...dan moet je daar niet lichtzinnig mee omgaan. En uh, daar is uh, te gemakkelijk... Uh, onder het mom van uh, uh, synergievoordelen en nieuwe toezichtsmethoden en, en dat soort zaken. Gedacht van, dan gaan we wel even 50 miljoen besparen. We zetten ja, een paar diensten een bij elkaar. Ja, minder gebouwen, uh, ja. meer gecombineerde uh, werkzaamheden. Ja, ja. Maar dat is allemaal heel ingewikkeld. Nee, maar alleen gebaseerd eigenlijk op gedachten en niet op, uh, met onderbouwing. Hmm. Er, was, er was geen onderbouwing voor. Dus de, ja, vanuit de regering is gedacht, uh, uh, ja, dat moet mogelijk zijn. Ja, ja. En, en, en, en, de wensen ze vallen van gedachten. Laten en, en we maar gaan een, een, doen, een maar cijfer invullen en hopelijk de, de, de, halen we. Het. Is, er is nu Kaars, onderzocht. Ja, ja. Ja. Ja. er is nu onderzocht van, het was niet berekend. Ja, ja, ja. ja. ja. Meer iets dus, gelach. Dus dat. Uh, ja. Hoe waren we het nieuws bezig? Gerard, jij ja. hebt ook uh, waarschijnlijk nog uh, lokaal nieuws. Nou, eigenlijk iets groter dan lokaal nieuws. Binnen op een, met een zekere regelmaat publiceert iets dat heet De staat van Brabant. En dat is hoe staat er met de economie voor. En de kopluid. De Brabantse economie staat op een keerpunt. En het rapportcijfer is gedaald van een 5 naar een 4. Is gedaald naar een van, van een 5 naar een 4. 5 naar 4. En vroeger kon je een 5 nog compenseren door iets anders, maar een 4 in ieder geval niet. Dus daar was ik enigszins uh, door verrast. Maar goed. Op dezelfde manier, taakstellend en naar de toekomst kijkend, gaat het allemaal beter. Wat mij daarin trof, want dat is een bruggetje naar mijn tweede nieuwspunt, is dat Ijvinger, hoogleraar aan de universiteit, hier zegt, maar de samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid is nergens zo goed als in deze provincie. En toen las ik in de Volkskrant uh, het cijfermatig overzicht van de beoordeling van onderwijsinstellingen. En ik moet toch wel zeggen, tot mijn schrik zag ik Hill staan bij de slechtste tien in Nederland. Nou weet ik dat dit soort cijfers altijd wat arbitrair zijn en bediscussieerbaar. Maar toch, mijn dochter heeft op deze school gezeten. En toen had ik toch het idee dat het de goede school was. Dus, en ik weet ook dat dit gemeentebestuur niet over het middelbaar onderwijs gaat. Dus dat is toch weer een geruststellende gedachte voor het gemeentebestuur. van Dit krijgen we er in ieder geval niet bij. Maar... Leuk leek mij anders. Ja. Nou, ja. En iets en dat ben ik echt vergeten. Uh, maar ik zag uh, een aankondiging dat wij hier binnenkort een institutie gaan krijgen die geheugentrainingen gaat geven. En ik kom op een leeftijd dat ik denk, dat kun je wel wat nodig hebben. En ik wou meenemen waar ze het nu precies deden. En ik ben het dus echt vergeten. Dus ik ben misschien wel de eerste klant van deze instelling. Ja. Nou. Oké, okay. nieuws met gemengde gevoelens. Nou, ik had ook nog een paar nieuwtjes, eigenlijk een paar leuke sportnieuwtjes. Als eerste dus, uh, las ik in de krant uh, vandaag, geduldig Riel haalt uit bij Hekkensluiter. Riel heeft maar liefst, uh, wat voetballen betreft, gewonnen van uh, de Hekkensluiter Ullukoten. Nou, dat is toch een aardige opsteker. En we hebben ook nog eens naast een beroemde Irene Wuest, ook een hele beroemde badmintonster in ons midden. ...van badmintons speler Eefje Muskens uit Goorland is samen met haar dubbelpartner Selena Piek aan een hele sterke periode bezig. Na de zege op het Bitburger Open, bekend door het bier denk ik, hè, heeft ze ook gewonnen het Schotse Open. Muskens hoort bij een select groepje. Ze is een van de 16 badmintonners die wordt gesteund richting de Spelen van Rio in 2016. Dus dat is toch een aardige opsteker hè? Ik had er nooit van haar gehoord. Maar in ieder geval we hebben we dus een tweede. Belangrijke goordenaar, burgemeester. Dus dat is toch oh, de moeite waard. We hebben nou, verschillende meer. hele belangrijke goordenaren, moet ik zeggen. Maar uh, uh, wij kennen haar wel. En we hebben haar ook op het sportgala van uh, dit jaar uh, uh, zien uh, stralen met een uh, mooie prijs. Dus uh, mm -mm. het is een, uh, zeker een uh, bekende speelster, de uh, mm -mm. Semster. En we hebben uh, goede mensen die kunnen badmintonnen. We hebben van alles en nog wat. Wat dat betreft uh, denk ik dat we ons uh, gelukkig mogen prijzen. Dus we worden weer sportgemeente van het jaar. Hmm. Ja, wij kennen die titel niet uh, zelf, maar... Uh... Volgens mij een jaar of tien, twaalf geleden zijn we dat eens een keer geweest. Ja, ja, maar uh, de laatste jaren niet. Oh, ja. Zee, ik had nog twee nieuwtjes. Een documentaire van Hattie Naikens, ook een goorlenaar. Die Hattie Naikens, vertel Helmrich, die dreigt een prijs te winnen. De Kristallen Filmprijs. En die wordt uitgereikt sinds 2005... Aan makers van een documentaire die al door 10.000 mensen is gezien. En de stand van die film van haar, Buitenkampers, is al inmiddels 7.000. Dus dat loopt aardig op. Ik denk als... dat, dat een een hele bijzondere documentaire ja. is. Want ik heb ja. hem gezien. Uh, beklemm... ook gezien. het draait in Sine Sitter, zie ik. Sine Sitter draait. Hij heeft ook in andere gedraaid. En ja. hij komt ook nog deze kant uit, zeer waarschijnlijk. Uh, maar het is een heel beklemmende, mooie... Ook wel hier en daar verdrietige film. Dus een aanrader. documentaire. Absoluut een aanrader. Een aanrader. Okay. Over een onderwerp waar tot nu toe heel erg weinig van bekend is geweest bij de meeste oh. Nederlanders. Ja. Oh. Nou, en als laatste had ik nog, uh, dat vond ik eigenlijk wel jammer. Uh, de boodschappenbus uh, die stopt door onvoldoende interesse. Elke dinsdag reed die vanuit uh, Gorle en ook van Riel naar uh, de Hovel... Gemiddeld had hij maar iets van vijf, zes personen. En vanuit Riel is er kennelijk nooit een verzoek ontvangen om mensen te vervoeren. En per direct is de boodschappenbus gestopt. was op zich een goed initiatief en het is toch jammerlijk geëindigd dan. Kennelijk toch onvoldoende behoeften. Nou, het onderwerp. Jeroen en Erik over oh, de financiële relatie van de gemeente met Leibron en Jan van Bezouw. Vorige week was hier... Um... De directeur van Jan van Bezouw en die hadden, heb, ze heeft een, zeg maar een nieuw plan gemaakt en de gemeente heeft toch ook weer aardig wat geld gestoken in, uh, in Jan van Bezouw. In ieder geval werd er verteld, dat ik in de krant, dat de gemeente neemt de inventaris over en daarmee de zorg voor toekomstige investeringen. Toch een bedrag van 37.000 euro. En de, Jan van Bezouw hoeft pas in 2015 te gaan beginnen met aflossen. Um, er is over gestecheld in de, in, in de gemeenteraad. Uh, uh, Dikke letters in de krant. In, in de commissie we zegt over van mezelf. Vertel ja, eens, Erik. In de commissie uh, welzijn was dat eigenlijk. Maar, ja. een, een? Dat was in de commissie welzijn, ja, ja. voor de Goede ja. Orde. Ja. Dat, dat, klopt, dat klopt. Oh, dan niet in de gemeenteraad, want het, het, het raadsbesluit moet nog vallen. Hè? Nee, dat, dat moet nog komen. Dat moet nog komen, ja. 10 december. Nou, ja. Ja. Nou, wij, wij als lijstregoren, wij waren wat verrast eigenlijk door het voorstel. En dat, en het voorstelde met dan met name over de aflossing van de lening. Mm -hmm. um, want wij hebben al meerdere malen gevraagd van uh, ja, is het uh, Jan van Mezouw wel in staat om die lening uh, af te gaan lossen? Mm -hmm. En daar is steeds bevestigend op geantwoord. En nu kwam het voorstel en, en het bleek ja, de, de aflossing gaat niet meteen plaatsvinden. Maar het wordt nog met enkele jaren uitgesteld. Mm -hmm. Dus daar waren wij verrast door. Um, en het tweede punt is wat betreft de, de inventaris. Um, om die over te nemen. Um, dus dat dus, zijn eigenlijk twee punten. Is dus eigenlijk, eigenlijk ook toch weer een, is een verkapte vorm van subsidie. Die extra in, in de wordt gestopt. Is, nou, hoe ja, zien jullie dat? Het, het, het, het is, uh, er wordt geen rente betaald. Dus, mm -hmm. dus dat zou je kunnen zien als, als, als subsidie. Mm -hmm. uh, maar we waren wel het meeste verrast. Want ja, we dachten, nou gaan ze aflossen. En nou, dan gaan ze het nu toch niet aflossen. Mm -hmm. ik, en daarvoor uh, hebben we, ja, ook, uh, waren we ook uh, echt kritisch uh, daarover uh, in, de, in de commissie. Mm -hmm. uh, ik moet wel zeggen dat de commissie toch op zich wel behoorlijk wat duidelijk heeft gemaakt. Uh, ook wat betreft dat er al een, een lening nu uitstaat. Mm -hmm. Bij de Rabobank. Uh, dat was ons niet echt bekend. En blijkbaar was het andere wat, wat meer bekend. Um, dus ja, eigenlijk is er op dit moment de mogelijkheid niet voor... Uh, uh, voor Jan Wampzouw om die lening uh, af te lossen. Ja, nu ja. op dit moment. Ja, ja. Um, ja. Ja. Dus ik, ik, ja, ik moet zeggen, ik kijk er nu wel weer, weer wat positiever tegenaan... We, <coughs> nieuwe we uitleg hebben gekregen in de commissie. Uh, want ja, als er onvoldoende uh, geld overblijft per jaar... dan kun je gewoon de lening niet aflossen. Ja. Maar hier in de ja. krant staat dus, en dat is jouw naamgenoot Bert, hè, die zegt ja. dus, uh, Jan van Bezouw is te groot voor een gemeenschap als Goorlen. Daar wordt niets aan gedaan, al dus Bert Schellek is. Maar wat bedoelt hij dan? Daar ben ik ook het, erg benieuwd naar. Wat bedoelt hij? Want Jan van Bezouw, het, ja, het staat er. Ik vind het, uh, ja, het is natuurlijk een kostbaar project, maar uh, ik zeg altijd zo, het is een, uh, een zeer levendige huiskamer van Goorlen. Ik hoop dat het er altijd blijft. Ik ben ook een enorme fan van Jan van Bezouw, maar hier staat dus er wordt niets aan gedaan. Wat ja, zou Bert dan wat, willen? Wat nou belangrijk is om op te merken, is dat uh, Bert ook wel vrij fors inzetten in die commissie over het Jan van Bezouw. En, en dat het inderdaad te groot is. Hè. En, en, en daarom, de krant is eigenlijk nog enigszins mild en genuanceerd... over, over hoe het er in de commissie aan toe ging. Mm -hmm. um, er zijn, zijn redelijk felle woorden gebruikt. Mm -hmm. En dat is niet erg. Er is politiek voor. Hè. Het hoeft niet altijd uh, tam, uh, tam te gaan. Uh, maar in dit geval um, was eigenlijk... met uitzondering van Lijster-Riel Goorlen... Uh, de, de hele commissie het erover eens. Dat de oplossing die gekozen is... Hè, waarover uh, de, de, het bestuur van de stichting SCAR en het college overeenstemming heeft bereikt over een wijze... waarop dus de twee uitstaande leningen uiteindelijk terugbetaald kunnen worden... Dan valt alleen maar te prijzen. Want er is ook een tijd geweest dat, dat we geen idee hadden... dat er nog uitzicht op was dat het geld ooit terug zou komen. En dan moet je misschien kwijt gaan schelden op termijn. Ja, ja. Het SCAC heeft alle vertrouwen in dat ze het kunnen gaan terugbetalen. Ja. En toen kwam dus de reactie van Lijsteril-Gorlen... die ingaam van ja, maar het is geen structurele oplossing... en het is het ene gat met het andere vullen. Waarop ik heb gevraagd van, kom dan met een plan... Hoe je het wel wilt oplossen, want er is een plan, er is overeenstemming tussen het stichtingskaag en het gemeentebestuur om het probleem op te lossen. Mm -hmm. En vervolgens komt er een hoop kritiek, maar is er dus geen, uh, komt men niet met een oplossing. En uiteindelijk heeft uh, Bert Schelkes toegezegd dat dat luisteren horen uh, in de gemeenteraad van 10 december met een eigen oplossing komt. Dus uh, ik ben er erg benieuwd naar. Dus ja. uh, oh. mogen, nu... huh? mogen we die al horen? Mogen we die al horen? <laughs> nou, ik, ik, ik denk niet dat de uh, Gorelen met de eigen oplossing uh, gaat komen. Um, er moet natuurlijk nog wel een fractiebesluit uh, over komen. Maar wat betreft de, de grootte van, uh, van Jan van Mezouw... Uh, want al uit een, eerder, uit een onderzoek uh, van een, enkele jaren geleden... van K +V blijkt... dat Gorelen alleen voor de, de, de keren Gorrel en Riel te, te groot is. Mm -hmm. Dus het moet... Het Jan, moet, Jan of, gedaan, van Mezouw Of het dan. Jan van Mezouw, ja, uh, ja. bedoel ik. Mm -hmm. um, dus het moet, het moet ook vanuit de, de omgeving, vanuit de regio, uh, is nodig om uh, het Jan van Mezo in stand te kunnen houden. Ja. Maar ik dat, begrepen, dat bedoelen maar, we dus, dat is te groot. Ja, maar ik heb begrepen van Paul Cornelissen... dat dus, uh, hij de, voor de komende jaren diverse plannen heeft... om de hele exploitatie op te krikken. Dus ze willen toch van het restaurant iets gaan maken. Ze willen dat meer als een soort con congrescentrum gaan gebruiken. En ik begrijp dus, althans, het staat hier van wethouder Sperm... maar we willen hem toch de ruimte geven om dat voor elkaar te krijgen. Dan denk ik van, nou ja, oké, okay, probeer dat uit. Nou, Best maar. daarop tegen, het pand staat er. Het is een geweldig pand. Ik denk dat er uh, heel veel mensen het over eens zijn... Ja, daar kun je het geen stille dood laten sterven natuurlijk. Dus je, je moet er wat mee. En als mensen dan de ruimte krijgen om, zou ik zeggen, nou ja, nou, ik zou er ook geen tegenstander van zijn, laat ik het dan zomaar zeggen. <laughs> nou, wij, wij, wij hebben ook nog met de directeur gesproken, mm -hmm. uh, in, inderdaad, om wat meer uitleg te geven. Want dat, dat kregen we eigenlijk in de commissie niet over, over de plannen. Mm -hmm. En... Nou, dat, dat, die manier uh, waarop hij daarop schrak, dat, dat vonden wij toch ook wel uh, positief. Mm -hmm. En het, het is inderdaad zo dat al enkele jaren uh, positieve cijfers worden gehaald. Ook, ook al is het maar net positieve cijfers. Um, dus ik, ik denk inderdaad dat, dat wat er nu ligt uh, ja, misschien wel het beste is wat, wat behaald kan worden. Mm -hmm. mm -hmm. Mag ik dat toch een beetje flauw vinden? Nu is het een hele moeilijke economische tijd, heel veel... Uh, ...restauratieve uh, activiteiten hebben, het moeilijk uh, restaurants, cafés gaan weer bosjes dicht. Nu is dit een gemeenschapscentrum dat mede draait op die restauratieve voorzieningen. Die slagen erin zwarte cijfers te schrijven. Dan zou ik zeggen, verheugend, fantastisch, prachtig dat dat gelukt is. In plaats van te zeggen, het lukt maar net. Nou, lukt maar, er is wel een lening gegeven, een renteloze ja. lening. Die moet ook afgelost worden. Dat ja, klopt. En dat kunnen ze... De afspraak maar maar dat gaat toch gebeuren? Afspraak, gaat gebeuren ja, de afspraak was eind, dat ze eind dit jaar zouden gaan aflossen. Nou, dat, ja. dat lukt dus niet. Nee. Nu wordt dat met twee jaar uitgesteld. Maar er is een um, andere lening, is ze wel inmiddels afgelost begrijp ik, aan de, aan de, aan de Rabobank. Nou, en die, die, is, die, die is over twee jaar afgelost. Dus, dit, dus dat, is, dat en, is voorbij. En over twee jaar, nou, als die lening is afgelost, dan kan... Dan kan er met de lening aan de gemeente mm -hmm. begonnen worden om die af te lossen. Mm -hmm. Dus ik, ik denk dan wel dat, dat dit uh, ja, het beste is wat bereikt kan worden. Mm -hmm. maar we, je, moet, je moet niet vergeten dat enkele jaren geleden werd de, de gemeenteraad twee keer geconfronteerd met een plotseling tekort. Mm -hmm. Waarbij uh, in, in twee gevallen iedere keer meer dan 100.000 euro werd gevraagd. Mm -hmm. Nou en dat... Willen we niet meer dat dat gaat gebeuren. Ja. Maar volgens mij wilde het college dat ook niet meer. En is dat toen ook vol... Een... Ik zit hier trouwens niet om voor het college te praten. Nee, nee. Absoluut niet. Maar, um, um, uh, maar de raad en het college niemand wilde dat nog. En we hebben sindsdien nog gezien dat er gewoon zwarte cijfers gedraaid worden in Jan van Bezouw. Dat er heel hard gewerkt wordt om het hier op poten te krijgen. Dus nee. er is sprake van een tweetal leningen. Die zijn destijd, uh, destijds met, door de raad met hun volle verstand zijn die, zijn die afgegeven. Met, en ook met alle... Gevolgen van dien, daar was ook Lijnstreel Hoorle overigens bij. Ik weet niet of ze voor of tegen waren, maar hè, we waren er met z'n allen bij. Nu worden die leningen afbetaald. Men draait nu, in principe, uh, uh, volgens de informatie die wij krijgen in elk geval, draait men uh, mild positief, zeg maar, financieel. Als het Jan van zou in staat is om, dit, om dit, dit huis verder te versterken, om hier meer activiteiten te ontwikkelen. Er is van alles aan de gang. Dan kan het eigenlijk alleen maar beter gaan lopen. En, en, en zouden de resultaten... Het zou toch heel gek moeten zijn als de resultaten dan financieel ook nog slechter worden. Wij hebben daar veel vertrouwen in als CDA. Dat hecht ik toch wel aan. Ik hoorde je, opdoen, je zeggen, Jeroen van uh, de lijstriehoorlijke komt dus met een eigen oplossing. Uh, Erik zegt, nou, wij komen helemaal niet met een eigen oplossing. Wat gaat er nou straks gebeuren? Uh, even getalsmatig, je kent niet precies de stemverhouding. Maar stel dat de lijstriehoorlijke tegen zou stemmen. Nou, dat is 14, uh, 13 voor en... Uh, daar gaat het ook door, denk ik. Dus in feite in, de, de, commissie, zeggen, in nou, de commissie was... Uh, Um, ...waar eigenlijk allemaal... Uh, ...was iedereen positief. Dus zoals de ja, zaken nu liggen... ...en stel dat het lijstje voor gewoon tegenstemmen gaat het toch door. Getalsmatig hè? Dan wordt dit voorstel... De, ...ik word. zie geen enkele aanleiding waarom dit voorstel ja. nu ja. niet... ...door de maat wordt. Daar heb je ook geen problemen mee. Als nee, maar ik, zeg, we, ik snap In, dat in is. de commissie is, is er... Uh, ...heel veel duidelijk geworden. En, oh. en, en, en voornamelijk... Wij, hadden het hier, ...wij hebben er... Al eerder enkele malen om gevraagd. En Die aflossing eind dit jaar gaat dat gebeuren? En daar werd steeds positief op gereageerd. Mm -hmm. En nu krijgen we dan het voorstel dat de aflossing gaat niet eind dit jaar plaatsvinden, maar wordt twee jaar verschoven. En daar hadden we toch wel wat problemen mee. Ja. Um, maar al met al uh, gezien, ja, denk ik, denk ik dat wat er nu ligt. Um, nou, dat, dat we daar wel in mee kunnen gaan. Maar de fractie moet er nog wel over besluiten. Ja. En het heeft niet te maken met het feit dat, zeg maar, uh, men denkt van, uh, nou, Jan van Bezouw en Goorden, die uh, wordt gered. Al dat mag van alles. En uh, de SCAR, die is nog actief uh, ten aanzien van uh, de Leibron. En dan moet ook het een en ander gebeuren. Is er geen sprake van uh, kissenbissen, als ik het zo mag, uh, mag zeggen? Of, uh, niet bij het CDA, eigenlijk wel. En bij de lijst de Gorden? Nou, luisteren, Gollen, die, die, die is er voor dat in ieder geval de Leibron, dat daar een, een soort van huiskamer uh, bij ja, komt. Ja, ja. Um, en dat, ik, ik denk dat dat heel goed te verdedigen is. Maar geen dure share, las ik. Hè. Dus dat, dat, dat, dat, dat komt kennelijk niet. Hè. Dat, uh, dat is wel het voorstel. Dat, ja, dat, ja, dat, dat is wel het voorstel. Dat heeft ja? ja, ja, ja. een voorstel. Met, met, met kans van, van slagen ook? Daar ligt het ingewikkelder. Als je me nu vraagt hoe de stemverhoudingen daar uitpakken, dan zou ik dat zo nog niet durven zeggen. Daar waren geluiden voor dat, en geluiden dat, tegen. Dat, dat ligt waarschijnlijk ook aan het CDA over dat uh, ja. uit gaat pakken. Ja. Nou ja, je praat toch ook ja. over een bedrag van 182.000 euro voor de leibon? Dat is ook geen flauwekul, hè? Dat is zo'n vorstelijke bedragen. Dat is, ja, is een, bedrag. geen flauwekul, hoewel <laughs> dat het, uh, geheel niet in verhouding staat tot ja. uh, 1 miljoen euro... die we ja. per jaar in, in het Jan van Bezouw stoppen natuurlijk, alles bij elkaar. Ja. Uh, maar het is, het is niet met elkaar te vergelijken. Laat ik het even vooropstellen. Nee, ik denk nee, dat nee, je, nee. het Jan van Bezouw en de Leibron uh, allebei een eigen functie hebben. Ja. Um, de Leibron heeft een hele belangrijke functie voor riel, zoals het Jan van Bezouw die um, voor goorle heeft. Ja. En er zijn relatief minder rielenaren die gebruik maken van het Jan van Bezouw, denk ik. Um, en, en vice versa overigens. Hè. Dus ze hebben echt allebei een eigen functie... in een eigen gemeenschap in, in dezelfde gemeente. Laat ik dat even vooropstellen... Ja. Maar, um, maar het dus, blijven twee, dus, kijk, De Rillenaren die, die bezoeken de Leibron. En de Goorlenaren bezoeken Jan van Bezouwen. Het is niet zo dat Goorlenaren aan de Riel gaan en omgekeerd. Hè. Ja, tenzij ik zeg, ik zeg altijd zo van, je in een stukje cabaret kijken. De, de, de Turnhoutse baan ligt echt uh, tussen Goorlen en Riel. En ik zeg wel, als het is bijna een grens. Maar verdomd net dat de mensen er niet overheen gaan. Ja, ja, ja, ik het cultureel genoeg... centrum was zodanig. is natuurlijk wel voor de hele gemeente. Ja. En zelfs ja, ja, ja. Uh, ja, ja. Ja. Over hier een erg groter. Dus ik wou die scheiding die nou zo absoluut wordt gesteld. Zou ik toch wel willen relativeren. Ja. Er zitten verschillende functies in, uh, ook in de beide gebouwen. En het cultureel centrum heeft natuurlijk zowel een aantal uh, zaken die echt onder het cultureel centrum vallen, als ook sociaal culturele functies. En de Leibron zit dat natuurlijk weer ietsje anders. Ja. Dus uh, om te zeggen dat er geen reden naar in het Jan van me komen, dat uh, gaat me echt veel te ver. Want dat is, wordt gelogen strafd door iedere avond dat je kijkt. <laughs> Mooi, <laughs> dus, uh, en wat, wat betreft de leibron, kijk de kosterij die is verhuisd ja. De, ja, ja. Uh, en al ja. ruim een jaar geleden. Uh -huh. En er is destijds gezegd, uh, als de kosterij verhuist, dat kan alleen als er aanpassingen plaatsvinden aan de leibron. En dat is nog steeds niet gebeurd. Mm -hmm. Dus, dus daar moet zoiets zo gebeuren om die functionaliteit daar goed, goed te krijgen. Mm -hmm. uh, en of het dan dit moet zijn, dat, dat zullen verschillende partijen misschien anders over denken. Maar dat er iets moet gaan gebeuren in de Leibron, dat, dat is zeker. Ja. had dit college dan meer haast moeten maken? Is dat in feite de boodschap? De, nou, het college heeft zelf gezegd, als de kosterij verhuist, dan moeten er uh, aanpassingen aan, het, uh, aan de leibron plaatsvinden. En dat is ru ruim een jaar geleden geweest. Ja, maar had dat sneller gekund dan? Of ligt dat in dezelfde sfeer van, ja, dingen hebben we kunnen tijd nodig? Er, er, er was een budget en nou, dat, dat was wel voldoende om kleine aanpassingen te doen en niet voldoende om, om aanpassingen ja, te doen. Ja, daar kun je niks mee uh, uh, uh. Aanpassingen doen wat, wat het schaar wilde en ook wat. wat uh, ja, dus dat, dat was dus daar, ja, daar had het mee te maken, met, met de financiën. Maar als ik de discussie goed beluister en ik denk dat we dan daarmee dit, dit gedeelte moeten afsluiten, dan schuilt er geen enkel gevaar voor Jan van Bezouw en gaat het met de Leibron ook zonder meer goed komen. Dus alle partijen zijn dan toch tevreden? Het gaat sowieso met het Jan van Bezouw en de Leibond goedkomen. Of dat met of zonder seren is en, uh, <laughs> ja. en of alle functies ja. in het Jan van Bezouw. Er ja. zal ja. altijd wel al wat okay. zijn, maar uh, ja. uh, uh, het, het staat los van elkaar. En uh, iedereen is er druk mee bezig. En ik ben ervan overtuigd dat, uh, dat we de wensen van allen uh, in voldoende mate tegemoet kunnen komen. We blijven het op de voet volgen en mocht er nieuwe ontwikkelingen zijn of in ieder geval zaken die de moeite waard zijn om te vermelden, dan gaan we hier nog eens nodig. Ja, maar dan, dan weet ik nog niet wat het CDA uh, van plan is met de lijf rond. De gemeenteraadse nee, nee, dat... Ja, maar hij heeft een tipje van de sluier opgericht. En ja. jij nog niet. Ja. Nou ja, nee, als je de band terugluistert van, van de commissie Welzijn... ...dan zijn wij daar klip en klaar geweest over, over de Leibron. Ja. Daarin hebben wij... Ah, mag ik daar, dan... mag ik daar ja. nog toevoegen? Heel kort, heel kort. Heel kort want ja. we moeten door de muziek. Um, we hebben met name benadrukt dat wij de meerwaarde van die tuinzaal... Absoluut inzien hmm. voor, uh, voor Riel. Hè? Dat, dat heb ik ook overduidelijk uitgesproken. Ik heb ook aangegeven dat het uh, te prijzen zou zijn, als met name besluitpunt 3. En dat is namelijk de toezegging of de afspraak tussen de gemeente en de, de, de Leibron. Dat zij uh, meer BMO-activiteiten naar de Leibron proberen te halen. Om dat uh, specifieker en beter meetbaar uh, uh, uit te werken. Dan heb je namelijk een stukje meetbare social return uh, in. ...in de lijbron, waardoor die kosten die je daar maakt ook terugverdiend worden in activiteiten in de wet maatschappelijke ondersteuning. Maar die moeten en, toch ook al naar de brede school toe? Of heb ik dat nou weer verkeerd gelezen? De, de, de brede school wordt uiteindelijk alleen een kindcentrum met dus een, een opvangvoorziening voor uh, kinderen 0 tot 4... ...en een buitenschoolse voorziening en een basisschool. Daar komen uh, formeel geen andere activiteiten okay. in. Uh. Oké, okay. mensen, ik ben streng. Bedankt voor deze discussie. We gaan naar de muziek. En ik heb meegebracht een, een cd van Neil Diamond, die heet Love Songs. En hij zingt erop van Leonard Cohen, Suzanne. En eh, daar zit eigenlijk een prachtig lang instrumentaal slotakkoord aan vast. Luister maar eens. Takes you down to a place by the river. And you can hear the boats go by, you can spend the night forever. And you know the girl's half crazy, and that's why you want to be there. And she feeds you tea and oranges that come. All the way from China, and just when you want to tell her that you have no love to give her, she gets you on her wavelength and lets the river answer that you've always been her lover. Jesus was a sailor When he walked upon the water And he spent a long time watching From a lonely wooden tower And When he knew for certain Only drowning men could see him He said all men are sailors then Till the sea shall free them But he himself was broken Long before the sky would open Forsaken, almost human He sank beneath your wisdom like a stone You wanna travel with him You wanna travel blind And you think that you may trust him For he's touched your perfect body With his mind Suzanne takes you down A place by the river, and you can hear the boats that go by. You can spend the night forever, and the sun pours down like honey on our lady of the harbor. And she shows you where to look amid the garbage and the flowers.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 En dit was de versie van Neil Diamond, die vond ik zeker zo goed, van die van Leonard Cohen, Suzanne. Het volgende onderwerp. Onze burgemeester is daarvoor onze gewaardeerde gast. Stilte, fusiefronten is slechts schijn. Een groot artikel in de krant van afgelopen woensdag. de discussie over herindeling boet in de regio niet zo hevig als elders, maar hoe lang blijft het rustig? we hadden even voorafgaand aan deze uitzending een kort gesprekje over... ...is het nou een herindeling of is het nou een samenwerkingsverband? Waar praten we eigenlijk precies over, burgemeester? Want ja, ik denk wel eens van, blijft Goorland nog zelfstandig en zoek je samenwerking met... ...of komt nog eens ooit bij de gemeente? Maar er is geen sprake van een herindeling, hè? Nou, wat ons betreft in ieder geval niet. Uh, wij hebben een samenwerking op ambtelijk gebied met de gemeente Hilvaar en Beek in Oosterwijk. Mm -hmm. Daar hebben wij eh, eerst goed gekeken met eh, onze eh, raad... wat zijn de kaders daarvoor, wat vinden we belangrijk... wat willen we, wat willen we absoluut niet. Nou, daar blijkt uit dat eh, ook de gemeenteraad van Goorlen... uitgaat van een zelfstandige gemeente... waarin we onze besluiten ook in onze eigen raad eh, kunnen eh, nemen... Eh, en waarbij samenwerking absoluut niet wordt geschuwd. En we daar ook een aantal voordelen aan zien. We hebben toen gekeken naar verschillende gemeentes om ons heen. Die gemeente keken we soms ook naar ons. Dus daar hebben wij gesprekken mee gehad. En uiteindelijk uh, hebben wij uh, heel nadrukkelijk en heel bewust en heel positief gekozen... voor samenwerking met Hilvaar en Beek en Oosterwijk. Omdat wij denken dat wij met die gemeente... ...veel gemeen hebben in de zin van... Is dat het wij inderdaad van de gemeente Gorle ...specifiek van Goorle uitgegaan naar deze twee gemeenten... ...dus niet naar... Uh, lag, er, ...lag er ook een beetje voor de hand... Heel nou, wij, wij vonden dat een hele goede keus en ja. wij hebben inderdaad daar heel bewust wel voor gekozen. Uh, We hebben ook gesprekken daarvoor gevoerd met Gils en Rijen, Alverkaam en Barle Nassau. Ja, ja. En op een gegeven moment uh, werd daar een uh, aantal uh, zaken voorgesteld, uh, waarbij op een gegeven moment uh, Gils en Rijen uh, daar. Uh, Anders in zat en ook uh, toen heeft ze gezegd: ...nou Wij zien de samenwerking met Alpha Kamer, Parle Nasser en Goorle op dat moment niet. Uh, zagen zij dat niet uh, zitten? Wij vonden dat na alle gesprekken en onderhandelingen een, uh, ja, een vreemde conclusie en die deelden wij ook absoluut niet. We hadden ook gesprekken met Hilvarenbeek en Oostwijk. Daar hebben wij ook nooit uh, geheim van uh, gemaakt. En die liepen juist heel erg goed, omdat wij het gevoel hebben dat wij uh, met die gemeentes een aantal grote gemeenschappelijke uh, belangen hebben. Wij hechten alle drie aan onze. Uh, ...vorm van identiteit die er is. Uh, wij erkennen en respecteren die van de andere gemeentes ook. En we hebben daarnaast een aantal hele goede uh, zaken... ...die wij kunnen combineren in onze organisaties. Mm -hmm. En daar zijn wij nu uh, ruim een jaar uh, mee bezig. Ja. Uh, we hebben vorig jaar een uh, intentieovereenkomst uh, gesloten... ...waarbij wij hebben gezegd... Uh, ...nou, wij willen graag op een wat organische wijze die samenwerking gestalte geven... binnen de kaders die de gemeenteraad van Goorden heeft gesteld. En dat betekent dat wij eerst met kleine proeftuinen beginnen... om te kijken niet of we willen samenwerken, maar hoe we willen samenwerken. Om te kijken hoe werkt het nou, wat, hoe kunnen we dat nou goed doen... want je moet ook wel heel zorgvuldig zijn. En nu hebben we die achter de rug en zijn een aantal zaken gewoon continu zo geregeld... Uh, en doen we dat dus al samen. En nu gaan we grotere stukken samenwerken. Uh, waarbij we natuurlijk voor de voorbereiding van echt samenwerken soms wat meer tijd nodig hebben. We denken nu aan dingen op het gebied van het sociaal domein. Dus niet de zaken die we in de transities doen. Uh, waar ook het sociaal domein zit. Maar bijvoorbeeld bij de uitkeringen van uh, sociale zaken. Nou, daar moet je echt zorgvuldig natuurlijk met elkaar een plan van aanpak maken. Hoe gaan we die samenwerking doen? Want je kan geen dag... Iemand geen uitkering geven, dus het moet wel goed gebeuren. Maar dat gaat heel goed. Dus wij werken heel graag samen, terwijl we alle drie de raden, maar ook de gemeenteraad van uh, Goorle, heeft heel nadrukkelijk gezegd, uitgaande van de bestuurlijke zelfstandigheid. Ja, ja. Maar dus wat dus, ons dus, betreft dus, dus, geen... Dus. Ja, ja, er, kan dus, er kan dus geen uh, vreemd konijn uit de hoge hoed komen straks, want er ligt dan het rapport van die commissie Huibrechts, dat zegt maar, zeg van nou, uh, wij vinden maar dat, uh, dat Goorlen richting Tilburg moet. Is, de, is dat uh, compleet van de baan of zou er ook nog een discussiepunt kunnen zijn? Nou, dat, Ik snap best uh, dat Goorlen dus inderdaad zoekt naar samenwerking met, maar dus Goorlen focust totaal niet meer op van we moeten zien te voorkomen dat we uh, samengevoegd worden met Tilburg. Nou, wij werken in de Hart van Brabant. Werken wij graag samen, ook met Tilburg en anderen. We staan daar dus absoluut met onze rug naartoe. Ja. Maar dat is een ander soort samenwerking dan de samenwerking die wij nu hebben. Ja. En het rapport van uh, mevrouw Heijbrechts, dat is een advies wat gegeven is aan uh, de provincie en aan het provinciebestuur. En uh, wij hebben daar uh, een uh, vrij pittige brief uh, op. Uh, geschreven naar de provincie en naar de commissie uh, toen dat rapport uh, verscheen en dan hebben we gezegd dat wij dat absoluut op heel veel fronten niet delen en waarom niet en uh, ik moet zeggen dat de reactie de eerste reactie van gedeputeerde staten daarop was dat uh, zij uh, graag uh, zien hoe de samenwerking tussen Gorle, Hilvarenbeek en Oosterwijk zich zal gaan ontwikkelen en dat ze ook graag uh, zien dat daar ook in strategisch opzicht uh, wat meer uh, duidelijkheid uh, over dingen kan komen. Mm -hmm. Nou, Dat betekent dat het in ieder geval een uh, duidelijke uh, lijn is... dat wat uh, Goorle en een Beek in Oosterwijk nu aan het doen zijn... die vorm van samenwerking, ook uh, een stuk erkenning uh, geniet... en dat het uh, ook gewoon iets voorstelt. Ja. Maar ja, ik, hoor, ik, ik hoor die... Ja, ga je gaan. Zijn dat dan vooral back-office-achtige... Activiteiten waar we het over hebben in dit soort ambtelijke samenwerking. Dus, ik zie een voorbeeld: personeelsadministratie, ondersteuning van een aantal activiteiten. Ook bij de transitie krijg ik de indruk dat het toch in belangrijke mate op dit moment gaat over de formulering van het beleid. Uh, dat uh, gestalte moet gaan krijgen het komende jaar. Uh, en niet zozeer zeg maar, aan de voorkant een aantal dingen die op lokale schaal uh, uitgevoerd moeten blijven. Wat moet ik me nu precies bij voorstellen? Nou, bij de samenwerking met Hilvarenbeek en Oostwijk hebben we een paar kleine dingen, pilots, proeftuinen gedaan. Maar nu komen we aan de grotere dingen. Dan is dat gedeeltelijk back-office zaken, maar ook uh, bepaalde dingen die je strategisch zou kunnen doen. Alleen de besluitvorming ligt wel nadrukkelijk per gemeente in de gemeente. Als ja, we het voorbeeld nemen even van, van uitkeringen, dan ga ik ervan uit dat gesprekken in en intake's hier in het gemeentehuis of in een uh, uh, locatie hier plaatsvinden... maar dat de administratieve verwerking... kun je dan gaan centraliseren. Moet ik aan dat soort voorbeelden denken? Nou, in dit, geval, in dit geval van uh, sociale uitkeringen... denk ik dat dat een goede veronderstelling is. Ja. Omdat we ook heel nadrukkelijk... Hiervan ook vanuit Goorle, maar ook vanuit de andere gemeenten zeggen we nou die dienstverlening moet wel zo dicht mogelijk ja. bij onze eigen inwoners zijn. En dat zullen wij dus in alle opzichten steeds uh, proberen dus na te streven. Dus blijf je die verscheidenheid houden. Dus blijf je mensen van het Vervarenbeek zullen dat daar willen aanvragen. Ik denk dat een bekenaar niet in Goorle of een Oosterwijk een uitkering komt aanvragen. Dat zou ook niet praktisch zijn. Dan, Tenzij je je misschien wel praktisch, maar, maar niet erg klantgericht. Maar het is meer net van wat, wat verwacht je dan van je burgers? Hè? Maar volgens mij ligt het nog veel verder. Want ik, zie die, ik hoor die Bert Pauli zeggen zo van. Uh, nou, uh, het lastige in heel hele discussie is namelijk dat het gemeentebestuur moet 10 à 15 jaar vooruitkijken. Ik denk, nou, dat vind ik geen flauwekul. Nu al nadenken over hoe de gemeente dan georganiseerd moet zijn. Zwaar verantwoordelijkheid. Je moet rekening houden met hoopfactoren zoals vergrijzing, bevolkingskrimp, jonge mensen trekken naar de stad, scholen staan onder druk, boerenbedrijven lopen terug. En dan denk ik van nou gemeente, als je daar plannen op moet maken om je zelfstandigheid voor de toekomst op te baseren, dat is de helft job hè. Ja, maar nou is het niet zo dat wij nu altijd alleen maar naar het moment van nu kijken en nooit vooruit kijken. Wij houden natuurlijk al wel rekening met demografische cijfers. Niet als absolute gegevenheid, want dat kan ook nog wijzigen. Maar wij houden daar wel degelijk rekening mee. En wat wij zien is dat uh, wij uh, bijvoorbeeld in Goorlen uh, ook nog steeds kunnen bouwen. Er zijn ook gemeentes waar dat niet is. Dus wij uh, hebben nog een, uh, zei het, een beperkte groei. Uh, we zien dat er uh, een heel aantal mogelijkheden zijn. En we zien aan de opbouw van onze demografische gegevens... dat bij bijvoorbeeld uh, als wij starterswoningen bouwen... er ook uh, in de loop van de demografische cijfers de reeks anders wordt... Uh, doordat er meer jonge mensen komen. Dus wij houden daar wel degelijk rekening mee. En uh, ja... Je kan het geen van allen helemaal voorspellen en garanderen. Maar het is niet zo dat wij niet uh, verder vooruitkijken. En dat doen wij ook nu al bij de woningplannen... Uh, bij uh, de bedrijfsvestigingen en bij andere zaken. Maar als je, als je kijkt, uh, ja, in de toekomst kijken... als we vijf jaar uh, terugkijken... Toen, ja. toen waren we ook aan, aan het praten over verplaatsing van het sportpark. Ja. En als je kijkt wat er uh, in die vijf jaar is gebeurd met de economische crisis... Nou, en Om dan 10, 15 jaar vooruit te kijken. Dat, dat, vijf, jaar, vijf jaar vooruit kijken is al lastig. Nee, maar daarom zeg ik, garanderen kan je, kan je het natuurlijk niet. Maar we hebben wel overigens, ondanks de crisis, gezorgd dat de sportvelden op goed niveau zijn. En waar je, zowel de sportverenigingen als de gemeente tevreden ja, zijn. Maar iemand heeft ook ooit voor, gezegd, voorspellen is best moeilijk, vooral van de toekomst. <laughs> ja. En dat, ju, juist met dat vond ik dat interview met die gedeputeerden ook een beetje open deurachtig karakter. Hij roept de gemeenteraden op in het coalitiekantoor heel hard de paragrafen op te nemen over hoe ze de bestuurlijke toekomst van hun gemeente zien. En dan denk ik ja. En dan heb je dus een provincie die zegt: Wij gaan op vrij bescheiden schaal een jaar of vijf geleden kijken hoe er beter samengewerkt kan worden. En in de commissie die daar komt, komt opeens herindeling op tafel. En geen coalitieakkoord die tegen zo'n statement op kan. Als dat van bovenaf opgelegd wordt. En dan draait het weer om. Omdat dan uh, gedeputeerde staten toch wat stapjes terug lijken uh, te doen. Maar volgens mij is dat een ontzettend verwarrende discussie. Uh, waar je als gemeenteraad of gemeentebestuur ook niet op zit te wachten. Wil je op de toekomst voorbereid zijn? Ja, dat is zowel naar zeg maar, politieke vertegenwoordigers. Want ik weet dat ik daar u niet op aan mag spreken. Uh, uh, maar... Zo nauw ligt dat ook allemaal toch niet. Nee, maar wat wij in ieder geval willen... is uh, kwaliteit bieden aan uh, onze inwoners. En uh, dienstverlening uh, goed op orde hebben. Uh, en dat moet ook niet ouderwets zijn uh, van uh, tien jaar geleden. Maar wel up-to-date en ook voor de toekomst uh, daar uh, steeds op letten. En dat zijn zaken die wij in die samenwerking juist denken... heel goed voor elkaar te kunnen krijgen en... Ja, daar uh, kunnen Oosterwijk, uh, Hilvaar en Beek en uh, Goorden zich heel goed uh, uh, met elkaar uh, verhouden. Dat gaat goed, we zitten daar op dezelfde manier goed in. Ik, ik, ik denk wel eens, word ik nou als burger van Goorlen beter van de samenwerking straks die Goorlen uh, heeft met uh, Hilvaar en Oostenrijk? en Osterwijk. Word ik daar beter van? Gaat mijn uh, WOZ-belasting naar beneden? Gaan de gemeentelijke belastingen hier omhoog of gaan ze... Ik denk, ja, ik snap wel dat de gemeente overeind wil blijven als zelfstandige gemeente. Want het is nooit prettig om... Het heeft te maken... Stel dat de gemeente zou, zou, zou verdwijnen. Banenverlies, gebouwenverlies. Dus probeer je als gemeente overeind te blijven... CQ samen te werken met. Maar wat word ik nou als burger daar beter van? Hoe merk ik dat? Ik kijk ook even naar de raadsleden. Hoe merk ik dat dan? Jullie, nou, jullie moeten jullie politiek verkopen aan mij. Dan, hoe, hoe? Ja, maar ik, ik, tot, tot dusver... Uh wel gesproken over samenwerking, maar, maar nog niet of dat uh, een financieel voordeel bijvoorbeeld kan bieden. En er zijn wel voorbeelden bekend waarbij dat zeker dat financieel voordeel uh, op kan leveren. En ik denk richting toekomst dat, dat, dat we misschien ook als raad uh, ja, ook, ook meer moeten inzetten... Van, van ...dat die samenwerking ook wat moet opleveren, in financieel opzicht in ieder geval. Mm -hmm. Dat gaf, kan dan financiële ruimte bieden om... Uh, nou, dat. dat dan moet dan natuurlijk gekeken worden wat je met de financiële ruimte doet. Maar dat kan het de burger opleveren. Maar de, die afspraken zijn tot dusver niet gemaakt. Van, van wat moet zo'n samenwerking nou financieel opleveren? Um, en, en dat is misschien toch iets waar, waar we meer richting de toekomst toch wel uh, naartoe moeten. Want er staat ook hier, de gemeente praat met elkaar over samenwerking op allerlei verschillende manieren. Goorle, Hilvarenbeek, Oosterwijk. Maar, het artikel, dat zijn meestal niet de oplossingen die Huibrechts aanbeval. Dus de commissie Huijbrechts wil dat eigenlijk niet. Wat, wat wil zij dan? Wat wil die commissie dan? Dat ja, vragen wij ons ook wel eens af. Dat vragen wij ons ook wel eens af. Wat, vragen wij, vragen wij eens af, wat mevrouw Huijbrechts wil. Die is met een advies. Ja. Ja, die is op verzoek van de koningin. Is die met een, met een adviesronde uh, aan de gang gegaan. Uh, heeft vervolgens een rapport uitgebracht. Met al. Uh, nou ja goed. Uh, het, het mogen duidelijk zijn. Um, maar wat de status van dat advies is, dat is een advies aan uh, de commissaris van de Koningin of aan het provinciebestuur. Mm -hmm. uh, maar er zijn natuurlijk verder helemaal geen formele opdrachten naar gemeentes om, om, om gedwongen met elkaar uh, zaken te doen. Dus alles wat er nu gebeurt is toch min of meer omdat gemeenten dat zelf willen. En dezelfde kritische vragen, Bernhard, die jij neerlegt, wat levert het ons op? Die stelt de politiek zichzelf natuurlijk ook. En ik ben ervan overtuigd dat de burgemeester en het college dezelfde vragen stelt. Mm. Het moet voordeel opleveren voor de gemeente Goorlen. En het mogen duidelijk zijn, de gemeente Goorlen... heeft zijn zaakjes financieel en bestuurlijk goed op orde. Ja. Dat blijkt ook wel. Ja, Kijk maar ja. naar de Elzevier. daar staan wij ja. op de vijftiende plek uit mijn hoofd... in uh, de, de top 407, de tweede, tweede, tweede van gemeente Brabant. van Brabant. We doen het gewoon hartstikke goed. En, en voor ons is dus de noodzaak om nu heel snel allerlei uh, samenwerkingsverbanden te gaan zoeken, ja. die is ook gewoon niet aanwezig. Het moet voordeel opleveren en het moet uiteindelijk niet leiden tot een soort of cannibalisme of afkalving van onze eigen bruidsgatten. Ja. En, en uh, dan praat ik even voor, ons, voor, voor mezelf en, en ik ja. denk ook wel voor, voor het CDA, dat wij daar, uh, en dat mag je dan conservatief noemen, wij zitten daar voorzichtig in zeg maar. Uh, uh, we moeten niet te snel... Samenwerkingen gaan zoeken, waarvan inderdaad de voordelen niet duidelijk zijn. Maar ik weet dat um, um, het college daar uh, heel zorgvuldig mee omgaat en, en het allemaal heel goed afweegt. En daarbij wil ik nog een keer opmerken dat we natuurlijk al heel veel, heel veel samenwerken in de regio we hebben, uh, onlangs nog een keer een overzicht gehad vanuit de gemeente met alle samenwerkingen verbanden die er op ambt, Ja, het mag ja dat is het ambtelijk niveau. Als bestaan, waarbij men met. Of iets met Tilburg samen doet. Dus met een andere. Er maar zijn er ontzettend die stonden, veel gezamenlijk in het Enkel. Hè? Dus zeg maar de springsantenaren. De December. Ja, ja, de de zeg maar, uh, dat zijn, de, meer, dat zijn die vijf proeftuinen geweest. Waarbij ja, we ja. hebben gezegd, ja, ja. laten we zorgen dat we overzichtelijke. ...onderwerpen hebben om te kijken... ...hoe ga je dat op een goede manier met elkaar samen doen. Maar nu komen de grotere stukken... ...en waar wij samenwerken... ...bijvoorbeeld in allerlei gemeenschappelijke regelingen... Uh, ...of het nu gaat over de GGD ...of over uh, Hart van Brabant... ...of uh, over de veiligheidsregio... ...wij doen dus al heel veel samen... Uh, ...ICT... ...we doen dus al heel veel samen met een heleboel andere gemeenten. Maar dit is dan de, de proeftuinen specifiek... Van Goorle, heel en Beek in Oosterwijk. Wij ja. vroegen ons straks ook eventjes hardop af van wie neemt nou het, zeg maar, het, het ultieme besluit. Hè? Wie zegt nou vaak van nou, uh, Goorle blijft zelfstandig of Goorle gaat naar, uh, naar Tilburg of Goorle gaat samenwerken met wie is daar de ultieme beslisser in, de, de minister? Dat is altijd uh, een kwestie die ook in de Tweede Kamer, Eerste Kamer en uh, dan besloten wordt. Maar daar gaat natuurlijk heel veel aan vooraf. Ja. Wij uh, gaan er niet van uit. Uh, ik spreek niet over de eeuwigheid. Want hmm. eeuwigheidsbesluiten zijn niet aan ons. Maar op dit moment zeker niet. En wij zijn in onze samenwerking. Zijn wij daar ook niet op gericht. Wij zijn echt gericht op samenwerken. En met name kwaliteitsverbetering. En uh, efficiëntie. En uh, ook de kwetsbaarheid. Van kleinere gemeentes verminderen. En ik denk dat dat heel goed gaat lukken. Dus dat zijn ook uh, voordelen die je als inwoner van Goorle hebt. Nou, wat het CDA betreft is een, is een fusie of een gemeentelijke herindeling niet aan de orde. Ja. Samenwerken vinden wij prima. Dus op alle vlakken slim dingen samen doen om bijvoorbeeld goedkoper te kunnen inkopen. Of om, om schaalvoordelen te winnen aan de ja, achterkant. Ja. Maar daar is ook helemaal geen sprake van, van herindelen of fuseren. Dat juist van wie neemt uiteindelijk dat ultieme besluit op dit moment. En ik denk dat dat toch wel redelijk raadsbreed is. De herindeling hebben we destijds gehad, toen maar samen ging met Wil. Hij heeft Remkes ook gezegd dat de laatste keer was dat er gedwongen van bovenaf heringedeeld zou worden. Het zou alleen nog op basis van vrijwilligheid geschieden. En dat heb je natuurlijk gezien met lid en littooien en dat soort. Die zich uiteindelijk gewoon zelf op... Ja, nu zit hij bij een provincie die opgegeven dreigt te worden. Dus. Nou, dat zou ik ook nog niet ook dat dat is niet, hoor voor... ook niet veel meer. Nee, is, uh... maar ook dat soort uitspraken zijn niet voor de ja, eeuwigheid. Nee. Maar... Het duurt langer dan Ronald Plaster, minister op die, ja, op die post. Ja, dat, dat lijkt me ook heel verstandig. <laughs> burgemeester, maar in ieder geval, wij gaan dus lekker samen met, met Hilvarenbeek en en met, uh, met Oosterwijk. Dat, hè, dat, dat, dat, dat, dat kan de Goorse burger... ...het beste van uitgaan, van dat gaat er ja, gebeuren. Zeker, daar zijn we mee bezig en ja. daar gaan we ook gewoon mee door. En ja, ja. Uh, ja wij uh, hebben in ieder geval uit de brief van de gedeputeerde Staten... ...ook uh, gemerkt dat zij dat ook een, uh, een, uh, een initiatief... Uh, vinden wat ze zien zitten en uh, allicht dat daar een aantal opmerkingen over zijn, maar met het intensiever worden van die samenwerking denk ik dat wij uh, straks zeker zullen voldoen aan uh, die gedachte dat we ook op strategisch niveau natuurlijk uh, wel uh, samenwerking zullen kunnen hebben. Maar nogmaals, de besluitvorming blijft ook altijd in onze eigen raad uh, ja. gebeuren. En wordt het ook uh, gewaardeerd vanuit de gemeente dat of van, vanuit, vanuit de provincie dat, we op de, dat de gemeente op deze wijze aan, aan de slag is? We hebben nog geen tweede brief, geen definitieve brief gezien van uh, gedeputeerde staten als het gaat over het rapport huibrechts uh, en alles wat daarbij hoort. Maar ik heb de stellige indruk dat uh, dat, de, het, dat het wel uh, goed zit. Ja, ja oké. Okay. We hebben nog één minuut, dat betekent dat we moeten gaan afronden. Dat was een interessante discussie, en ik uh, vrees, burgemeester, dat we u toch nog eens een keer te gaan uitnodigen, want uh, het is natuurlijk een hele boeiende discussie. En uh, om ons toch niet wel op de hoogte te houden van het wel en wee en het reilen en zeilen van die, uh, die samenwerkingsverbanden. Mensen, dit was uh, Goldse Kringen. En we bedanken onze gasten Jeroen Hendricks en Erik Schelkes en de burgemeester Martel Rijsdorp voor een deel aan het gesprek en voor de technische ondersteuning, wederom Stefan Eikenaar. Wolfse Kringen wordt herhaald via de radio op dinsdag en zaterdag en donderdag. Maar ook 24 uur per dag wereldwijd via www.lokaleomroep.nl-golfsekringen.html Dit was Wolfse Kringen. Hartelijk dank voor het luisteren en graag tot volgende week.